8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vodafone verwacht dat alle klanten morgenochtend weer kunnen bellen en sms'en. Het 3G-netwerk voor mobiel internet is op zijn vroegst morgenmiddag hersteld. Volgens Vodafone zijn de herstelwerkzaamheden vertraagd... omdat het handmatig aansluiten van de zendmasten op de noodvoorziening... tijdrovend en complex is. Zo'n 300.000 Vodafone-klanten in het westen van Nederland... hebben op dit moment nog problemen met mobiel bellen, sms'en en internetten.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 Ferdinand Porsche overleed in Salzburg. Hij is 76 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht helder en fris met vannacht lichte vorst. Morgenochtend zonnig, smiddags bewolkt met kans op regen. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ben jij een zelfstandige IT-pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten?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 Maar eerst gaan we het hebben over de ruzie tussen de gemeente Amsterdam en minister Kamp. Over stageplekken voor illegale jongeren. Kamp zegt dat dit verboden is, maar Amsterdam trekt zich daar niks van aan en biedt ze gewoon plekken aan. Nou, in mijn ogen hebben kinderen recht op onderwijs. Of ze nou de juiste papieren hebben of niet. En als dan bij dat onderwijs een stage verplicht is om je diploma te kunnen halen... Dan hoort die stage ook gewoon te kunnen. Een stage is een, een, een, een vorm van arbeid. Arbeid mag je niet verrichten als je illegaal in Nederland bent. Dan mag je daar niet aan meewerken. De werkgever is een overtreding. De school is een overtreding. En beide krijgen ze een boete. Er is illegaliteit. Illegaliteit betekent dat je niet mag werken. Stages zijn werk. En Amsterdam heeft zich gewoon de wet te houden. De motie roept het kabinet op om de wet aan te passen. En het kabinet is vrij voor het vijand. Maar dat is in een jaar nog niet gebeurd of gelukt. En dat gaat u ook niet doen? Nee, dat gaan we niet doen. Duidelijk. Rutte en O'Kamp houden voet bij stuk. Het mag niet. Maar mijn eerste gast van vanavond negeert dat verbod. Goedenavond, Jos Verhoeven. Goedenavond. U werkt voor Start Foundation en u regelt stageplekken voor deze groep jongeren. Maar het mag niet voor Rutte. Ja, dat klopt. Uh, althans dat zegt Rutte, maar uh, daar zijn wij het dus niet mee eens. Dus uh, wij regelen die stageplekken. Maar goed, er niet mee eens? Of denkt u, ik sta in mijn recht om het wel degelijk te doen? Uh, ja, natuurlijk denken denk we ook wel dat we in ons recht staan. En uh, nou ja, tot grote verrassing uh, denk ik van de heer Rutte, want hij zal inmiddels wel geïnformeerd zijn. Is Er gisteren ook een uitspraak gedaan door de Raad van State, die noten benen in een zaak van een co-assistent in een ziekenhuis, uh, heeft bepaald dat dat geen werk is wat die co-assistent daar doet. Nou ja, een mooier voorbeeld dan dat kunnen we bijna niet hebben. Dus kortom, u heeft gelijk gekregen bij de Raad van State. Ja, maar kijk, we wisten natuurlijk al wel uh, uh, dat we uh, ook gelijk hadden... omdat het in feite twee schurende wetten zijn. En het is natuurlijk maar net welke wet je van stal haalt... Uh, en door welke bril je kijkt. Maar we hebben natuurlijk steeds gezegd... Van, kijk, op het moment als je jongeren uh, enerzijds verplicht... Uh, om onderwijs te volgen. En bovendien is dat ook iets wat in Europa is afgesproken... dat uh, nationale staten dat moeten doen. Ook al zijn kinderen hier niet op een permanente verblijfsvergunning. Uh, ja, dan moet je ook zorgen dat ze die school af kunnen maken. Want ze hebben een toekomst. En of die nou in Nederland is of buiten Nederland... ze hebben een toekomst, ze zijn zeer gemotiveerd. En dan kan het niet zo zijn en mag het niet zo zijn... dat we ze tegenhouden. Nee, want dat is dus een grote vraag. Hè? Rutte zegt het is werk. En u zegt, en nu dus ook de Raad van State... het is onderdeel van het onderwijs. En daarom mag het wel. Ja, dat klopt. Um, om wat voor soort stageplekken gaat het? Want u, u noemt dit voorbeeld bij de Raad van State... dat is dus in een ziekenhuis. Maar Amsterdam biedt dus nu ook plekken aan bij de gemeente... En u bemiddelt daarbij. Wat ja. voor plekken? Waar moet ik aan denken? Ja, zoals bij eigenlijk alle leerlingen uh, daar kunt u aan denken. Aan alle soorten beroepsopleidingen en beroepsrichtingen. Ik bedoel, Als ik nu kijk naar de stages waar wij in bemiddeld hebben... Dan, dan vinden die plaats in de ICT, dus in het commerciële bedrijfsleven. We hebben mensen in de zorginstellingen uh, naar stages toegeleid. Mensen naar gemeentes toegeleid om stage te lopen. Ja, Eigenlijk net zo eigenlijk als ook de arbeidsmarkt is. Dus overal. En die jongeren, dat zijn dus illegale jongeren. Uh, hoe lang zitten die over het algemeen hier in Nederland? Nou, ik wil daar een kleine kanttekening mee maken. Want uh, natuurlijk wordt er nu in de beeldvorming steeds gesproken over illegale jongeren. Dat is ook wel een deel van de populatie. Maar er is ook een deel van de populatie die helemaal niet illegaal hier is. Maar die bijvoorbeeld op een tijdelijke verblijfsvergunning hier uh, zijn. En ook die mogen geen stage lopen. Dus het is eigenlijk een, een soort mix, uh, mixgroep van, uh, van jongeren. Maar die zijn dan toch niet illegaal als ze hier een verblijfsvergunning hebben? Nee, dat klopt. Als, maar als ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben... dan mogen ze ook niet ja, ja. werken volgens de wet. Uh, en mogen ze dus ook geen stage lopen in die interpretatie... zoals die nu door uh, Henk Kampen wordt ja, neergelegd. Ja, en Rutte niet te vergeten, hè? Nee. Uh, vanmiddag hebben wij gebeld met een van uh, de jongeren... die dus zo'n stage heeft gelopen. Heel even luisteren naar wat hij zegt daarover. Ik volg nu de opleiding juridische medewerker openbaar bestuur. En voor mijn opleiding is het van belang dat ik stage loop. Maar zonder stage kan ik mijn opleiding niet afmaken. En daardoor wil ik graag stage lopen. En dat heb ik ook gedaan. Uh, ik heb stage gelopen bij een gemeente. En uh, aan het begin van mijn stageperiode ging het wel goed. Totdat de arbeidsinspectie kwam. En heb ik vragen gesteld van uh, wat voor werkzaamheden verricht je hier? En uh, wat doe je hier allemaal? En ja, daar heb ik dus antwoord op gegeven. En uh, nu volgt er een procedure. En uh, waarschijnlijk komt er een uh, boete eraan. Ja, want dat is nu de gang van zaken. Hè. Kamp heeft dat gezegd ook. Ik ga flinke boetes opleggen. En ik ga de arbeidsinspectie oproepen om goed te controleren. Um, boetes kunnen oplopen tot 8.000 euro, heb ik begrepen. Ja, zelfs vanaf 1 januari 2013 tot 12.000 euro. Tot 12.000 euro. Uh, stel dat dat nog allemaal door blijft gaan. Heeft u gezegd, wij hebben een fonds en wij gaan die boetes betalen? Dat klopt, ja. We hebben in september vorig jaar... Hebben we, toen wij we met deze materie bezig zijn gegaan... hebben wij besloten om zo'n fonds in te richten. 150.000 euro hebben we daar nu in den beginnen ingestopt... We hopen natuurlijk dat dat genoeg is, maar als dat niet genoeg is... dan zullen we zeker zorgen dat dat fonds weer extra gevuld wordt. De messen zijn geslepen. Ja, de messen zijn geslepen en, en gelukkig geeft ook vandaag onze sector... de sector waar wij actief in zijn eh, zich solidair verklaard met ons. Dus ik verwacht ook wel dat collega-financiers bij zullen springen... op het moment dat we geld tekort komen. Maar niemand hoeft medelijden met ons te hebben, hoor. Want wij hebben een pot geld van 100 miljoen euro. Die hebben we bij elkaar geharkt toen we uitzendbureau Start verkochten. Dus eh, de laatste die medelijden behoeven... dat. En dat, dat geld van dat uitzendbureau is dat dan commercieel geld? Is dat gewoon een... Nee hoor. Nee, hoor. Nee, dat, is, dat, is, uh, dat was van een Stichting. En uh, de Stichting die dat nu heeft, dat geld, zeg maar, ja, die, die betaalt ook onze activiteit. Dus dat heeft niks met commercie te maken, heeft ook niks met bedrijfstart te maken. Uh, dat is gewoon van ons, van onze stichting. Maar is dat dan niet eigenlijk geld van de overheid? Nee, beslist niet. Maar hoe komt u daarbij? Nou, omdat, u, omdat ik zeg, is het dan een commercieel geld? Zegt u nee. Maar uiteindelijk is het gewoon een bedrijf geweest... Het... wat dit heeft opgebracht. Ja, precies. Je zou het in juridische termen... het is okay. particulier geld. Het is okay. dus van ja, ons, maar een particuliere stichting beheert dat geld... en heeft daar ook alle zeggenschap ja. over. Deze jongen die wij uh, gesproken hebben, die kent u. U heeft ja. hem ook aan deze banen geholpen. Wat, wat is het effect van zo'n gesprek met die arbeidsinspectie... voor zo'n jongen? Ja, dat is, dat, is, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is, uh, dat is, uh, dat is zo demotiverend. Um, en niet alleen dat, want kijk, de arbeidsinspectie... Zit er nu bovenop. Hè. Gisteren heeft Kamp in zijn brief uh, aan de gemeente Amsterdam ook nadrukkelijk uh, laten weten dat hij wil dat de arbeidsinspectie nu ook gericht gaat jagen op dit soort jongeren en u hoort mij de term al zeggen, jagen op dit soort jongeren. Dat is, dat is bijna schandalig, zou ik willen zeggen. En dat niet alleen, want wat we ook weten is dat naast de arbeidsinspectie... ook uh, de IND en met name de dienst uitkeer, uh, nee, terugkeer en uitzetting... dat die uh, zich dan ook weer met zo'n dossier gaan bezighouden. En uh, ja, ik, ik, ik, ik kan werkelijk waar... U heeft het net over de hoogte van de boetes, die vind ik al volkomen buitenproportioneel en out of order... als je kijkt naar het boetestelsel in Nederland. Als je dan vervolgens ook nog eens kijkt naar dit soort heksiejachten... op dit soort jongeren, dan... Um, ja, sorry, dan... Ik, ik kan het gewoon simpelweg als mens niet meer volgen. Nou heeft Amsterdam heel uh, staartmoedig gezegd... nou, wij gaan, wij gaan ervoor. U bent dus bereid uiteindelijk die boetes te betalen. Maar zijn heel veel bedrijven waarmee u zaken doet... hier nog wel toe bereid? Of denken ze toch, ja, het is niet fijn als de overheid het niet wil... en dan komt die arbeidsinspectie en de IND. Kortom... Ja, nou, Kijk, ik vind het buitengewoon moedig en ik heb grote waardering voor de mensen in Amsterdam, mm -hmm. dat ze dit gedaan hebben, maar laten we vooral niet denken dat Amsterdam nu de nummer 1 in de rij is, want uh, sterker nog, als ik een nummeriek lijstje maak, dan is Amsterdam de nummer 32 die zich aansluit bij deze actie. Weliswaar natuurlijk een hele grote partij en ook een hele belangrijke partij, laat ik dat vooral ook benadrukken. Maar het is absoluut niet zo dat het alleen Amsterdam is, want we hadden al een, lijst, een aanzienlijke lijst van bedrijven en die neemt gewoon elke dag toe. En ik hoop ook dat na Amsterdam ook vele andere gemeenten zich zullen aansluiten. Dat, dat hoe meer mensen en hoe meer partijen, hoe meer bedrijven... hoe meer gemeentes stelling nemen tegen deze absurde wet, hoe beter. En zijn dat heel verschillende diverse bedrijven... ook hele echte commerciële bedrijven ja, die hier aan meedoen? Noem eens ja. er een paar. Uh, nee, ik ga geen namen noemen. Dat, uh, dat mag ik ook niet. Ik heb dat beloofd dat ik die namen uh, even voor me houd... tenzij men mij toestemming geeft om de namen te noemen. Maar dat zijn, ook dat varieert weer van zorginstellingen, communicatiebureaus... ICT-bureaus, uh, ja. Nou ja, van alles nog wat. Um, hoeveel studenten gaat het hier eigenlijk om? Hoeveel illegale studenten? Of, nou ja, of dus met een tijdelijke verblijfsvergunning? Hoe groot is die groep eigenlijk? Ja, het gekke is, dat weet niemand. En uh, dat zit natuurlijk ook een beetje inherent vast aan die groep. Hè? Want uh, hoeveel illegalen zijn er in Nederland? Nou, die vraag kan ook niemand beantwoorden. Dus je zult het altijd met schattingen moeten doen. Uh, onze schatting is, en die is wat aan de conservatieve kant, heb ik begrepen... die ligt ergens tussen de 200 en 500 uh, van deze jongeren. Die dus ook gekoppeld zijn aan dat onderwijs. Maar het ligt er ook maar net aan... Um, hoe je dat onderwijs definieert. Want wij waren eigenlijk tot nu toe steeds uitgegaan van, uh, van mbo-onderwijs, beroepsonderwijs. Maar we hebben ook inmiddels al wat aanvragen binnen voor mensen die in praktijkonderwijs zitten. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk zeg maar heel laag, uh, lage scholing is dat. Ja, en de uitspraak van de Raad van State laat zien dat het dus verder strekt dan dat dat zelfs in het wetenschappelijk onderwijs uh, aan de orde is. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dan gaat het toch denk ik nog wel om wat grotere aantallen. U spreekt de jongeren, neem ik aan, ook wel eens op die stageplekken. Nou, niet zozeer op de stageplekken, maar we hebben wel contact met een aantal uh, Ja, die want he, die, die invallen, nou, dat, dat hebben we gemerkt aan, aan de jongen die we net uh, hoorden. Uh, die, die is dus he, ja, van invloed, is heel onrustig worden mensen daarvan. Maar überhaupt deze hele discussie nu, he, dat die gaande is. Hoe, hoe wordt daarop gereageerd eigenlijk bij die jongeren? Ja, weet. Weet u, dat, dat is ook een beetje wat het ambivalente uh, bij mij zit. Van, van, uh, want ik zie gewoon dat het heel veel onrust bij de jongeren veroorzaakt. Uh, ik zie dat ze er heel bang van worden. Uh, sommigen worden er uh, verdrietig van en, en sluiten zich helemaal op. Anderen worden heel boos. Um, dus ze reageren eigenlijk zoals je bij ja. uh, allerlei jongeren ook zou kunnen verwachten. Um, kijk, voorheen was het zo dat zich dit natuurlijk allemaal in de anonimiteit afspeelde. En uh, laat ik één mooi voorbeeld noemen. Ik ben in contact met een meisje. En dat meisje, dat, uh, dat spreek ik met enige regelmaat. En die drukt mij telkens weer op het hart van... Jos, wil je alsjeblieft tegen niemand niks zeggen over mijn stage? Want mijn werkgever weet van niks. Uh, um, uh, en ik wil het ook aan niemand laten weten. Want hoe meer jullie daarmee in de publiciteit zijn, hoe banger ik word dat het vandaag of morgen uitkomt. En dat op één dag zo'n stagebieder is tegen Van zeg, schat, heb je eigenlijk wel papieren. En dat als ik die niet kan laten zien, dat ik er dan uitgezet word. Dus het is, het is een perso het is persoonlijk leed. Het is een persoonlijk drama wat zich daar op die stageplekjes afspeelt. En wat drijft u erbij? Want hoe bent u hierbij betrokken geraakt? Nou ja, ik ik ben daarbij betrokken geraakt omdat ik ooit over deze materie een column las in de Volkskrant en me daar toen vervolgens in ben gaan verdiepen en ik dacht, dit kan niet waar zijn dit, dit, dit, moet, een, een, nou, dit moet bijna een kanaar zijn uh, maar toen ik er me dus in ging verdiepen en, uh, en, en zag en hoorde wat dit betekende, toen dacht ik van ja, dit, dit kan natuurlijk niet dus ik heb onmiddellijk contact opgenomen met mijn achterban ik heb gezegd, beste mensen vinden we dat we hier wat aan moeten doen en wij kunnen hier wat aan doen, want wij zijn in de mogelijkheid om dat te doen, want wij hebben dat geld uh, nou, en mijn achterban was onmiddellijk overtuigd en zei... nee, Jos, dat, dat klopt, hier moeten we echt uh, actie op gaan ondernemen. Ja, en, en wat drijf je dan? Kijk, uit die gesprekken met die jongeren waar we het net al over hadden... ik bedoel, al, al heb ik maar één zo'n gesprekje in zes maanden... daar heb ik genoeg energie, genoeg fuel voor... om me dan weer zes maanden lang te laten draaien. Want um, ik vind echt dat dit een fundamenteel onrecht is. En het is uh, afwachten uiteraard uh, hoe dit allemaal gaat aflopen. Want we met deze uitspraak van de Raad van State in de broekzak en ook het, het verzoek, de motie van de Kamer... om uh, de wet wel degelijk aan te passen... zou je toch zeggen dat het goed moet komen voor de jongeren? Of niet? Uh... Als ik heel rationeel ben, dan zeg ik van ja, natuurlijk gaat dit goed komen. Want uh, bedoel, al, al drie jaar geleden heeft de toenmalige minister Rouwvoet gezegd: Ik ga dit regelen. Uh, toen bekend werd dat dit een probleem was, uh, de SER heeft zich hierover uitgesproken. De vakbonden hebben zich hierover uitgesproken. De werkgevers hebben zich hierover uitgesproken. De MBO-raad heeft zich hierover uitgesproken. Er is een kamerbrede meerderheid. De huidige minister van Onderwijs heeft op camera vorig jaar september nog duidelijk gezegd: Ik ga dit regelen. Um, en vandaag uh, gaat ze voor de camera's roepen. Nee, de wet is de wet. En daar moet iedereen zich aan houden. Dus als ik mijn ratio loslaat. Dan zeg ik, ja, er is dus iets heel anders aan de hand. En waarom men daar nou zo geheimzinnig over doet. Dat snap ik niet. Want ik snap het wel. Uh, kijk, als men hier aan toegeeft. Heeft men een onmiddellijk een probleem met de heer Wilders. Die dit kabinet gedoogt. En uh, die zal het dan de stekker uittrekken. Dat, dat, dat, kun, je, dat kun je op een briefje schrijven. Alleen. Ik, het verbaast mij dat de premier ook vanmiddag in zijn, uh, zijn wekelijkse persconferentie... dan niet gewoon het leg heeft om dat te zeggen. van Beste mensen, ik ben ook een mens. Ik snap het probleem. Ik zou het graag oplossen, maar als ik dat doe, heb ik morgen geen kabinet meer. En dat doet hij niet. Een nee. beetje laf. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Dat waren de laatste woorden van Jos Verhoeven. Hij is oprichter dus van het stoutfonds dat uh, stages voor illegale jongeren regelt. Die uh, hier een opleiding volgen. En we spraken dus naar aanleiding van uh, de botsing tussen Kamp en Rutte. En uh, de gemeente Amsterdam erover. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Het wrak van het fameuze schip Titanic komt onder de bescherming van UNESCO. Dat heeft de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt. Ik ga erover praten met de Belgische journalist Dirk Muschoot... die 25 jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de opvarenden van de Titanic. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat vindt u ervan, van die beslissing van de Verenigde Naties, of tenminste van UNESCO? Wel, ik moet zeggen dat ik dat bijzonder goed nieuws vind, ja. En, waarom? en u wil ook, u, ja, <laughs> wel, um, weet je, um, er is de voorbije jaren met dat wrak van die Titanic zoveel gebeurd. Daar zijn, uh, zoveel, wat mij betreft, toch negatieve dingen mee gebeurd. Dat het eigenlijk wel eens tijd werd dat iemand daar paal en perk aan stelde. En ik hoop echt dat het met uh, deze beslissing uh, zover komt. En wat, uh, wat zijn de negatieve dingen die gebeurd zijn? Wel, kijk, um, u, u weet dat wrak is ontdekt in 1985. En dat was een heel belangrijke gebeurtenis. Robert Ballard heeft dat wrak uh, gevonden in een uh, gezamenlijke expeditie van Fransen en Amerikanen. En uh, toen wisten we ineens dat het klopte wat sommige mensen zeiden. Namelijk dat die Titanic in twee was gebroken. Dus een zeer belangrijke ontdekking. Ballard heeft uh, heel veel informatie van daar beneden mee naar boven genomen. Uh, heeft heel veel foto's gemaakt, gefilmd. Dus we hebben daar heel wat uit geleerd. Uh, op de eerste persconferentie die die man gaf in 1985... heeft hij iets heel belangrijks gezegd. Uh, aan de ene kant was het de vreugde om het feit dat het wrak was gevonden... en dat ons dat wat informatie opleverde. Aan de andere kant zei hij letterlijk... ik vrees dat ik hiermee nu wel de doos van Pandora heb geopend. En wat is nadien gebleken? Dat is dat uh, verschillende expedities na hem naar dat wrak zijn gegaan uh, onder het mom van onderzoek te gaan doen. En, en ze hebben ook onderzoek gedaan, hè. Dat, dat, dat was uh, om het een beetje te, te rechtvaardigen. Maar men heeft heel veel voorwerpen uit dat wrak meegenomen. Voor alle duidelijkheid, Bellard heeft in 1985 niks meegenomen uit het wrak. Hij wilde dat ook niet, hij vond dat je daar moest afblijven. En na hem zijn er ruim tien expedities gegaan, die hebben van alles meegebracht... En die hebben daar zeer winstgevende tentoonstellingen mee gemaakt. En daarmee de wereld rondgegaan. En wat voor spullen waren dat? Uh, van alles. Hè. Uh, stukken die van de Titanic zelf waren. Ik bedoel daarmee uh, een bank... Um, kopjes, schoteltjes... Um, um, instrumenten die men op de brug had gevonden... een, een david... een david is een, weet je wel, een takel hè? Om, uh, om sloepen naar beneden te laten... dus heel veel stukken die, die eigenlijk bij het schip hoorden... maar ook nogal wat dingen die uh, eigendom waren van passagiers... van opvarenden... Uh, uh, uh, persoonlijke bezittingen, schoenen, juwelen... Uh, al, allerlei dingen... En daar is wat om te doen geweest natuurlijk. Ja. Het verhaal van de Titanic, hè? Uh, legendarisch. Iedereen kent het verhaal. En uh, zeker niet in de laatste plaats door de film die erover ja. gemaakt is. Uh, ook die film begint trouwens met een fragment waarin uh, gedoken wordt. En er een, uh, een ja. foto wordt gevonden. Zullen we heel mm -hmm. even luisteren naar dat stukje? Ja. Out of the like a Still gets me every time. Take a look at this drawing that we found just today. A piece of paper that's been underwater for 85 years. I'll be damned. All right, you have my attention. Can you tell us who the woman in the picture is? Oh, yes. The woman in the picture is me. Ja, zo begon het hè, met de foto van deze ja, dame die het ja. overleefd had. Zijn er mag, inderdaad... Ja, wat wou je ja, zeggen? Ja, mag ik daar wat over ja, zeggen? Uh, uh, prachtige film, hè? romantisch, spannend, ja. ontroerend... heel veel spectaculaire beelden. Maar je moet opletten uh, dat je je kennis over de Titanic... niet baseert op wat je in die film hebt gezien. Ik zeg dat maar even. <laughs> Want er klopt van alles niet? Ja, natuurlijk niet. Dit is, een, dit is een, een heel goed gemaakte avonturenfilm... in het decor, tegen het decor van de Titanic... Uh, James Cameron heeft dat, uh, heeft dat allemaal heel goed gezien, heel goed bekeken. Maar uh, als je echt wil weten uh, wat er aan boord van dat schip is gebeurd, wat er met dat schip is gebeurd, dan moet je naar historische bronnen gaan en dan moet je daar uh, boeken of documentaires over lezen die, die, die, die echt historisch verantwoord zijn. En zo'n film is dat niet. Want maar wat begrijp... klopt er niet bijvoorbeeld? Oh, um... Ik gaf uh, een paar weken geleden, het was eigenlijk wel grappig hoor... een voordracht en, en, en tijdens de pauze komt een mevrouw naar mij... en, en die zei, meneer, ik moet je wat vragen... Um, in, in die film klopt die scène, weet u wel, met die auto in het ruim... en die bedamte ruiten. Begrijpt u wat ik bedoel? Die, die, die, die scène waar de twee hoofdrolspelers... ja, een prachtig moment met elkaar beleven in die auto. Is dat echt gebeurd, meneer? Ik zei, mevrouw, ik vrees er een beetje voor, maar, maar iets iets dichterbij. Mensen denken wel eens uh, dat de mensen zijn neergeschoten aan boord van de Titanic. En waarom denken zij dat? Omdat ze dat in die film hebben ja, gezien. Ja. Hè? Er is een incident bij die reddingsgroep. Wel nu, er is geschoten, maar alleen maar in de lucht geschoten, met de bedoeling de menigte te bedaren. Er is niet op iemand geschoten, nooit. En dat zijn misverstanden die, die ontstaan door alleen maar naar zo'n film te kijken. Ja, dat begrijp ik. Het schip, u vertelde dat, is in 1985 uh, ontdekt. Ik heb begrepen mm -hmm. dat hij op zo'n vier kilometer diepte ligt, hè? Ja, en maar. Goed ook. Ik bedoel daarmee uh, dat maakt dat dat schip bijzonder moeilijk toegankelijk is. Maar toch uh, hebben mensen het blijkbaar voor elkaar gekregen om al die spullen naar boven te halen. Ja, ja dat is zo. Hè. Na, na Bellard is er een consortium geweest van uh, een aantal bedrijven. Uh, die hebben geld bij elkaar gelegd en die hebben de eerste expeditie naar, naar het wrak gefinancierd. Daarna hebben zij uh, die licentie uh, doorverkocht aan een bedrijf dat heette RMS Titanic Incorporated. En die hebben daarna een tiental keer een expeditie georganiseerd naartoe. En in die tien expedities hebben zij hun tentoonstellingen bevoorraad. Want wat misschien een aantal mensen niet weten, dat is dat dat bedrijf... Dat de Titanic, dat na die Titanic heeft, heeft gedoken en daar al die spullen heeft opgevist, een, een, een dochter is van een groter bedrijf dat in Atlanta zit in de Verenigde Staten. En dat bedrijf, dat bedrijf heet Premier Exhibitions. Dat zijn commerciële makers van tentoonstellingen. Dat moeten we wel weten natuurlijk, want men heeft die spullen niet zomaar naar boven gehaald. Men heeft dat gedaan om daar inderdaad die rondreizende tentoonstellingen... U moet vandaag maar eens een kijkje nemen op de website uh, van dat bedrijf. Uh, je kunt uh, bij manier van spreken op, op tien verschillende plaatsen... Uh, ergens ter wereld naar zo'n tentoonstelling gaan ja. kijken. Ja, nou is het zo um, dat u zich, uh, u bent een kenner, u heeft zich verdiept erin. U heeft uh, mm -hmm. vooral ook uh, zich verdiept in de mensen die daar op die boot uh, hebben gezeten. Uh, ja, vooral dat, ja. En u heeft de nabestaanden van die mensen gesproken. Ja. Uh, hebben zij eigenlijk uh, geen recht van spreken over die spullen? Want uh, u heeft het dan over dat consortium... Maar is het niet zo dat, dat zij eigenlijk als nabestaanden veel meer te zeggen hebben? Daarover? Maar, is dat? Ja, maar, ja, maar, maar ja, natuurlijk. Maar dat is, dat is als individu bijzonder moeilijk. Hè? Het is zelfs wat betreft de eigen de Titanic, uh, zo, zo moeilijk. Uh, dat wrak en, en, en alles wat daarbij hoort... is vandaag eigendom van een heleboel verzekeringsmaatschappijen. Waarvan er al een aantal niet mee bestaan. En degenen die vandaag wel nog bestaan, uit 1912 bedoel ik dan. Degenen die vandaag wel nog bestaan, die claimen dat eigendomsrecht niet... omdat dat veel te duur en veel te ingewikkeld enzovoort is. Uh, dus als dat voor die grote verzekeringsmaatschappijen al zo lastig is... Hoe zou dat dan zijn voor een kleine familie in Nederland ja. of een kleine familie in Vlaanderen? Die kennen de weg niet, die hebben ook het geld niet om daar advocaten op te zetten en zo. Maar wat ik wel hoor bij die families, dat is dat ze het niet leuk vinden... Hè? dat daar uh, om de haverklap uh, vreemde snoeshanen even een kijkje komen nemen in dat graf. Want dat is het toch wel, hè? Ja, het is natuurlijk een massagraf. 1500 mensen zijn er dood gegaan, hè? Maar ja, weet ja. Je, stel je voor dat er een ramp gebeurt op het land... en daar komen 1500 mensen bij om het leven. Wat doet men? Men uh, maakt daar een stukje heilige grond van. Hè. Men zal daar een groot monument oprichten... en men zal elk jaar daar een uh, herdenkingsplechtigheid organiseren. Alleen, met de Titanic is dat een beetje lastig, hè? Ja, uh, dat. dat, dat die, die plek is zo ontoegankelijk, ja. dat wrak is zo ontoegankelijk. Maar wat ik daarnet even aangaf... Al. Uh, het is maar goed dat die Titanic zo ontoegankelijk is... want anders was die, denk ik, al decennia geleden leeggeplunderd. U heeft die mensen gesproken, die nabestaanden. Ja. Uh, wat, wat vertelde zij aan u? Welk verhaal is u bijgebleven? Wel, weet u, de verhalen die me echt bijblijven... zijn de verhalen van emigranten, hè, van, van landverhuizers... voor wie die Titanic een schip was om in dat beloofde land, in dit geval Amerika... voor sommigen ook Canada, om, om, om daar te geraken. Uh, waarom met de Titanic? Omdat er een promotietarief voor dat schip werd gehanteerd. Die mensen hadden al geen geld, dus ze gingen voor het goedkoopste ticket... En dus dat is op zich al een, een bijzonder dramatisch verhaal. En, en als je dan hoort, weet, leest... dat, uh, dat veel van die families het geld voor zo'n ticket... zijn moeten gaan zoeken in alle hoeken en kanten. Ik, heb een, ik ken een familie die drie dagen voor het vertrek... hun openbare verkoop houdt... en daar eigenlijk alles wat ze heeft uh, te koop stelt... van meubelen over een zwangere geit tot de mest faalt... gewoon... Met de bedoeling van wij moeten hier dringend dat geld bij elkaar krijgen voor dat ticket. Dus, dus dit is ook dramatisch. En bovendien gaan die mensen dan ook nog eens die ramp niet overleven. Ik spreek vandaag eh, familieleden en dat zijn dan eh, in het beste geval, en zo zijn er nog een, nog een aantal toch, hè, eh, zonen en dochters, achterkleinkinderen, achterneven. Dat is nog vrij dicht hè, bij, bij de oorspronkelijke passagier op dat schip. Ik spreek die mensen. En heel vaak euh, ontdek ik ontroering in die mensen hun stem. Het, het is ook een ontroerend verhaal. Hè? Het is ook een verhaal dat mij niet onberoerd nee. laat. Als ik, als ik daarnaar luister, dan word ik daar zelf ook stil van. En dan ben ik de eerste om te zeggen van... jongens, blijf toch misschien uit dat graf. Hebben ze die film bekeken eigenlijk, die nabestaanden? Er zijn mensen die dat nooit hebben gedaan die en nooit, die dat niet willen. Die daar niet mee geconfronteerd willen worden... omdat het hen allemaal te emotioneel ligt. zij zullen blij zijn met het besluit van UNESCO om nu na 100 jaar... want daarom kan het, begrijp ik, hè, dat het daarom ik, moet pas e, e, e, e, inderdaad, beschermd Inderdaad, ja, dat, dat is zo. En, en, en ik kan je zeggen, ik ben vanavond al opgebeld door een familie... die zei van, heb je het gehoord? Goed, hè? Ja. Ja, ja vindt zei... dat vind ik belangrijk. Ja. En toen zei ik ik, ik, ik... ik vind dat eigenlijk ook, ja. Ik, ik, deel, ik deel de mening van die mensen volmondig. Het is, het is goed nieuws en ik hoop nu dat men nog strenger, nog veel strenger zal kunnen toezien... op wat er met dat wrak gebeurt. Ja. En als mensen precies willen weten wat er is gebeurd... dan moeten ze uw boek lezen. 100 Absoluut. Jaar, 100 jaar Titanic, het verhaal van de Belgen en de Nederlanders. En dat was ook trouwens de basis voor de tentoonstelling. Ik noem het nog maar eventjes. De ja, ja. Nederlanders op de Titanic, die nog tot en met 17 juni aanstaande... te zien is in het Maritiem Museum in Rotterdam. Zo is dat. Dank u wel voor uw verhaal, Dirk Muschoot vanuit Graag België. Graag gedaan. Dank u wel. Dag. Dit was hem meer de uitzending voor deze donderdagavond op onze site, tweedingen.nl. Uh, is er meer informatie over onze gasten van vanavond... en zijn ook alle gesprekken van vanavond, maar ook van alle andere uitzendingen, terug te luisteren. En ook is daar een gastenbroek, mocht u willen reageren. Zo dadelijk uh, wordt er uh, gevoetbald en gaat u luisteren naar NOS langs de lijn met vanavond Jack van Gelder. Maar nu eerst zijn er de hoofdpunten van het nieuws. Hier naast mij zit Ewout Jong. Radio 1, het NOS Journaal.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 De leider van de Italiaanse separatistische partij Lega Nord, Umberto Bossi, is opgestapt. Deze week viel de Italiaanse justitie het hoofdkantoor van de Lega Nord binnen... omdat de partij banden met de maffia zou hebben en illegaal aan geld zou zijn gekomen. Ook zouden familieleden van Bossi belastinggeld in eigen zak hebben gestoken. En de bedenker van de klassieke sportwagen Porsche 911, Ferdinand Alexander Porsche, is overleden. Hij is de kleinzoon van de oprichter van het automerk en begon zijn loopbaan bij het bedrijf in 1958... Van de Porsche 911 zijn er in 45 jaar meer dan 700.000 verkocht. Ferdinand Porsche is 76 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Het is donderdag 5 april 2012 en vanavond hebben we de laatste deelnemer in het Europese voetbaltoernooi van dit jaar. Geen Champions League meer, maar wellicht nog een ploeg die uiteindelijk door gaat komen naar de halve finale. Dat zou dan AZ moeten zijn. In Valencia zitten twee collega's, Andy Houtkamp en Bas Stigler. Het is uh, nou, ruim een half uur voor het begin van de wedstrijd. Is er al een beetje daar in Mestalla? Uh, nou, goedenavond Jack. Valt eigenlijk wel een beetje tegen. Wat ik begrepen heb is dat het stadion vanavond ongeveer half vol zit. Of half leeg, dat is maar wat je wil. We kunnen er ruim 50.000 in en dit werkelijk fenomenaal oude bouwwerk. Maar prachtig, steile tribunes, dicht op het veld. Echt als je nou een voetbalstadion tekent als kind, dan teken je dit. Zo hoort het. Maar het zit dus half vol, want de mensen vinden het blijkbaar toch allemaal niet zo ongelooflijk interessant. En nou denken wij in Nederland dat ze in Valencia geen idee hebben wat AZ is. Nou, dat is ook niet waar, want dat weten ze natuurlijk inmiddels best. Maar het is geen aansprekende tegenstander. Komt hier Milan op bezoek of nou ja, noem maar een bekende club uit een ander land, dan uh, stroomt het waarschijnlijk wel vol. En nu is dat toch wat minder het geval, helaas. Het is niet zo dat uh, vijf minuten voor het begin opeens toch allerlei plaatsen gevuld zijn? Nou, volgens mij niet. Ik heb toevallig gisteren taxichauffeur uh, gesproken. En dat zijn altijd de beste bronnen voor journalisten in het buitenland. Weet je. En die had uh, een seizoenkaart, een seizoenkaarthouder van deze club. En mensen die een seizoenkaart hebben, die mogen voor de Europa League... voor 5 euro een kaartje kopen voor alle wedstrijden. Nou, dat is natuurlijk echt... Dat is niks. En wat doen die mensen? Die kopen dan vaak die kaartjes wel. En als het dan regent, gaan ze niet. Dus het kan ook nog zo zijn dat heel veel mensen wel een kaartje gekocht hebben... maar niet eens kopen opdraven. Dus, is mijn dus eer, vraag, eerder nog andersom. Dus is mijn vraag, Bas, regent het? Nee, <lacht> nee het is droog. Prima. Nee, nee, goede uitleg. Dat is nu ook niet meer te zien trouwens. <lacht> want we zitten zo hoog tegen het dak van het zo. stadion aan... dat. Uh, wij zien niets meer. Ja, het veld heel goed overigens, maar... Jongens, neem de, neem de ploeg even door. Ja, nou ja, bij AZ is natuurlijk de vraag geweest, speelt Berens wel of niet? En het antwoord is, die speelt wel. Dat uh, mag je een risico noemen. Hij heeft natuurlijk op 18 maart tegen Naks zijn laatste wedstrijd gespeeld. kreeg toen last van de gekneusde ribben. Dat is dan allemaal niet zo erg, maar het doet gewoon ongelooflijk veel pijn. Uh, maar Verbeek heeft maar blijkbaar het aangedurfd om toch met hem te starten. Je kan ook zeggen, als je met Berens start en het gaat niet, dan kost het je maar één wissel. Als je hem in het elftal breekt, het gaat niet, moet je twee keer wisselen. Dus misschien is dat met die Cruyffiaanse wijsheid wel uh, tot stand gekomen. Maar Berens speelt, en dat is dus ongelooflijk goed nieuws voor AZ. Dat betekent, behalve voor Goedmoedson, want die zit op de bank. En Viergever is natuurlijk terug. Viergever die geschorst was in de eerste wedstrijd thuis tegen Valencia... toestond Clavan op zijn plek, die zit dus nu weer op de bank. Zodat zeg maar, ook die bank weer wat meer body krijgt. En dat zijn toch twee uh, dragende spelers voor AZ. Dus het is heel goed dat die terug zijn. De rest van het elftal staat gewoon zoals het staat. Dus Esteban in de doel. Achterin Marcel Moysander, 4 Viergever, Paulsen. Middenveld, Maher, Martens, Elm. Of Maher, Elm, Martens. Dat is maar net hoe je het neer wil zetten. En voorin Berends, Eltidoor en Holmen. En uh, Valencia. ja, de, Het is altijd wel leuk bij Valencia om ook naar de, het verleden te kijken. Had ik jou, had ik jou al gevraagd om over Valencia te <laughs> beginnen eigenlijk? Oh, sorry baas. <laughs> nee, ga je gang. Nee, ik wil eigenlijk <laughs> nog het verhaal nog afmaken met set. En niet als je het niet erg vindt. Eh, Berends dus eh, ribproblemen speelt nu. Je zegt, uh, het is een klein beetje een risico, Bas. Uh, dat betekent dat dus uh, een groot belang wordt gehecht aan Europa League. Want volgende week is het zowel Twente als PSV. Of ja, het is gewoon helemaal geheeld en er is niks aan de hand. Ja, nou, hij is wel heel snel uh, is beter geworden. Hij heeft heel veel in het zwembad gelegen, Berends. En dat heeft zijn blessure wel ongelooflijk veel goed gedaan. Dat is wel echt sneller gebeurd dan men had verwacht. Dus misschien is dat wel een beetje waar. Maar Verbeek straalt ook wel iets uit. Uh, van ja, competitie leuk en op allerlei paarden wedden prima. Maar ik wil gewoon iedere wedstrijd die ik speel, wil ik winnen. Dus ik wil hier gewoon de halve finale halen. Want dat is namelijk goed voor de club. En goed voor de spelers. En goed voor alles. Dus uh, die, dat, Verbeek doet dit niet berekenend. En dat is misschien maar goed ook. Ik kan me overigens wel voorstellen, stel dat het nou een avond wordt... waarin het voor AZ allemaal ongelooflijk tegen zit. En dat staat na een half uur of na een helft 3-0 voor Valencia. Dat je dan wel gaat nadenken over het vermijden van risico's. Maar dat wil hij dus op voorhand zeker niet doen. Nee, vooral is het natuurlijk dat ze we, uh, volgende week woensdag voor het eerst spelen. Dus wat dat betreft is er enige tijd. Nou ja, dat valt wel mee. Dat is een dag of, je bent morgen pas terug, dat is een dag of vier, vijf. Ja, goed, maar dat niet wordt, heel niet heel niet, in, wordt niet in het weekend Nee, nee, nee, dat klopt. Nee, nee, nee, dat is waar. En dan wil ik graag alles weten van Valencia, Andy. Gaan we. Alles. Ja, alles. Uh, nou, in ieder geval dat het een uh, mooie club met een mooie historie heeft. En het is waarder als je door de jaren heen naar de spelers kijkt. Niet die vanavond spelen, zijn natuurlijk ook prachtige spelers. Zo met Soldado bijvoorbeeld. Die spits die echt geweldig is. Maar in het verleden. Wij waren gisteren ja, iemand moeten doen in een restaurantje. om een kleine paella te eten. En daar hing een prachtige foto van Vaas Wilkes. Echt een held hier in de stad, Valencia. En dan, dan zoek je ook nog eens wat, wat dieper. Wat, wat voor spelers hebben hier gespeeld? En dan kom je aardige namen tegen. Mario Kempes, natuurlijk de grote held hier in Argentijn. Vaas Wilkes, maar ook Kluivert, Rep en Arnissen. En één naam die me opviel is een uh, ex-speler van Heracles. De Zwarte Meteor, Steve Mokone heeft ook hier nog uh, uh, wat jaartjes gevoetbald... voordat hij terugging naar Zuid-Afrika. Uh, Valencia dus uh, tegen AZ en uh, Valencia met twee andere spelers. Ja, Jack je zei, ik wil alles weten. Je krijgt nu alles, hoor. Ja, daarom. <laughs> Laat hem maar gaan. Hij is, lekker, uh, hij is lekker op stoom. Uh, uh, uh, Adil Rami <laughs> speelt in plaats van D.L.B.R. Uh, centraal achterin. Uh, Rami was vorige week geschorst. En Jonas speelt in het palaat van Pablo Hernandez. Die zit uh, op de bank. En uh, dus deze Roberto Soldado, die ik eerder noemde de spits... daar moet echt opgeleid worden, want het is een geweldige voetballer. naam die ik nog niet heb gehoord en die heel veel besproken is... de laatste dagen is die van de coach, Emery. Die, ja, uh, ja uh, zegt men als het vanavond uh, misloopt... kan hij bij wijze van spreken mee in het vliegtuig naar Alkmaar. <laughs> nou, ik weet niet of ze hem daar willen hebben, maar met, uh, als je verbetert. Maar inderdaad wordt er... Uh, Nogal hardop uh, gesuggereerd dat als het misgaat dat het uh, over en uit is met uh, deze meneer Emery, uh, Unai Emery. Overigens wat ik net uh, nog vergat te melden is dat Hedwiges Maduro op de bank zit. En dat is wel leuk hoor. Maar Emery heeft het uh, moeilijk. Uh, pas uh, 12 februari was het de laatste thuisoverwinning in de competitie. En ja, dan uh, heb je toch wel een, uh, een groot probleem hier. We uh, staan wel derde in de competitie, maar de... Andere ploegen die komen heel snel dichterbij. En uh, dat zijn ze, daar zijn ze niet blij mee hier in uh, Valencia. En het zou zomaar kunnen dat dit vanavond zijn laatste wedstrijd is. Hebben jullie toevallig van uh, Verbeek gehoord uh, hoe hij met zijn spelers heeft gekeken naar bijvoorbeeld het begin van de wedstrijd. Valencia speelde tegen PSV toen uh, de Eindhovenaren echt helemaal van het veld geveegd werden. Ja, daar werd uh, gisteren ook over ge gevraagd aan Verbeek. Maar... Uh, ja, je kent Verbeek, ik, ik zet mijn team zo neer... en ik zorg wel dat het allemaal wel goed komt aan het begin van de wedstrijd. Uh, hij is erg overtuigd van, uh, van de klasse van AZ. Hij zegt, PSV is een heel ander team... en uh, wij zullen ons spelletje gaan spelen en dat komt wel goed. Ja, als ze deze hobbel nemen, kan de ploeg ook gewoon zomaar die cup winnen. Ja, goed, het is natuurlijk al sensationeel als je in de halve finale zou komen... Want dat... Is natuurlijk sinds 2005 al niet meer voorgekomen. Toen AZ zelf en PSV in de halve finale stonden. PSV toen van de Champions League. Dat kun je je ook al bijna niet meer voorstellen als je het hardop zegt. Dus wat dat betreft zou dat een succes voor het Nederlandse voetbal zijn. Um, maar en dat voel ik wel misschien nog wel meer ook dan vorig jaar. Toen we twee Nederlandse clubs in de kwartfinale hadden. Twente en PSV. Toen dacht ik, gof, volgens mij kunnen van die acht best een aantal hem winnen. Um, dat gevoel heb ik nu helemaal. Ik denk dat Valencia gek genoeg misschien wel een van de sterkste zo niet de sterkste is. Maar als je die eruit zou knikkeren. Als hij geen nou, enkele reden. Wel, ja, dat, dat klopt wel. Dat klopt. Uh, maar ik denk dat als AZ vanavond uh, de in staat is Valencia uit te schakelen. Dan, nee. Ik zeg niet dat ze dan die Cup winnen. Maar dan zie ik geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. We komen straks bij jullie terug. Bedankt voor de uitvoerige informatie betreffende de AZ. En zeker die van Valencia, dank je wel. <lacht> WK baanwielrennen, daar ga ik het over hebben. Geen medaille is vandaag op dag 2 van het WK baanwielrennen in Melbourne. Alle hoop was gevestigd op Teun Mulder en de kilometer. Maar hij werd vijfde. Sebastian Timmerman zet de zaak op een rij. Uh, nou, je kan het op verschillende manieren doen. Maar mijn manier is gewoon uh, heel hard starten. Dat deed Teun Mulder ook op de wielenbaan in Melbourne. Maar een medaille leverde het niet op. Halverwege had Mulder de snelste tijd, maar na de kilometer wordt hij vijfde. Zo'n achttiende achter het brons en bijna anderhalve seconde achter het goud. Dat gaat voor de vierde keer naar Stefan Niemke uit Duitsland. Teun Mulder. Uh, van tevoren had ik gedacht dat ik wel het podium zou kunnen halen... maar ik heb gegokt met een tandje te zwaar. Uh, Uiteindelijk liep, uh, liep het gewoon net niet. En, uh, tot en met 650 meter lag ik nog eerste. maar Toen uh, ging het kaarsje uit en uh, moet ik genoeg nemen met de vijfde plek. De jonge Hugo Haak reed een halve seconde van zijn persoonlijk record af en wordt achtste. Haak hield aan de kilometer een beter gevoel over dan aan de teamsprint. Nou, gisteren was ik eigenlijk wel de zwakste schakel in het team. En ik heb me wel goed weten te herpakken om hier een goede tijd te rijden. De kilometers die ik hiervoor gereden heb, was alleen maar een goede start. En nu kan ik het ook heel goed doortrekken en vasthouden. Dus daar was ik wel heel tevreden over. Ja. Yvonne Heigena was kansloos op de individuele sprint... In de zestiende finales kwam ze al tegenover de Olympisch kampioene Victoria Pendleton. En de Britse bleek te snel, maar verwacht geen zware teleurstelling bij Heigena. Het was een mooi ritje. Ik was wel redelijk tevreden over mijn 200 meter. Ik had bijna een persoonlijk record gereden. En ik zag al heel snel dat ik tegen Victoria moest... En ja, ik regel mijn eigen rit. Ik weet gewoon dat ze best wel banger is tegen de boarding. En ik denk, ja, mijn stuur moet voor haar stuur zijn. En dan maak ik gewoon een kans. En ja, we hebben ongeveer hetzelfde aanzet. Dus ik ga gewoon proberen. En uh, net niet, maar het was een goede sprintrit voor mij. De derde Nederlander die in actie kwam vandaag, Michael Vingeling, staat halverwege het Omnium op de 21ste plaats. Morgen zijn de drie laatste onderdelen van de zeskamp. De Britten zorgden weer eens voor sensatie door een wereldrecord te rijden. Ditmaal waren het de vrouwen op de ploegenachtervolging. Danielle King, Laura Trott en Joanne Roussel... reden in totaal bijna 2,5 seconden sneller dan het oude record. En dat op 3 kilometer. Danielle King was zelf ook verbaasd. Yeah, I can't believe it, to be honest. After the Aussies broke the world record in the qualify, you know, we knew we could do something special, but I didn't think it would be that special. Nadat de Australische vrouwen het record als eerste hadden verbroken, wisten de Britse vrouwen dat ze iets speciaals moesten doen. Maar dat het zo speciaal zou zijn, had King ook niet verwacht. De Britten zijn vier keer wereldkampioen in vijf jaar tijd. En met gevoel van een statement kun je zeggen dat zij de favoriet zijn voor de Spelen in eigen huis. Well, so, you know, Daniela you know, you know, train really hard and, yeah, can't wait. Danielle King kan niet wachten tot augustus. Op de puntenkoers geen Britse medaille. Rusin Tchouková pak daar het goud. Het deed trouwens ook geen Nederlandse vrouw mee aan het onderdeel. Want Vera Koerder richt zich op de Scratch Race. Dat is een van de onderdelen die morgen worden verreden in Melbourne. You can never know what it's like.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 Stillstanding. Wij gaan het hebben over de bekerfinale van aanstaande zondag. Want op 8 april 2012 staat al in de geschiedenisboeken van Herakles Almelo voordat de datum eigenlijk is bereikt. Wat wil je ook? De club staat voor het eerst in de bekerfinale. Als het op ervaring met bekerfinales aankomt, zou PSV makkelijk moeten kunnen winnen. De Eindhovenaren speelden al 15 finales. Vandaag was de traditionele persconferentie. Rob Fleur sprak met beide coaches, straks Philip Cocu van PSV... maar eerst de trainer van de heer Aakles, Peter Bos... die met Feyenoord drie keer de beker pakte. Je mag aannemen dat hij die ervaring over probeert te brengen op zijn spelers. Nou, dat probeer ik natuurlijk in ieder geval te doen. En natuurlijk is PSV favoriet, maar wij proberen ieder procent... waar wij wat winst kunnen boeken aan te grijpen. En wellicht dat mijn ervaring ook een procent is. Dan heb je de hele week uh, naar zo'n bekerfinale toegeleefd. Waar let je nou speciaal op? Want ja, het is voor jullie keer één, primeur. Ja, nou, waar ik dus vooral op let is hoe mijn spelers uh, zich gedragen deze week. Wat ik me kan voorstellen als het nieuw is dat het voor een aantal mensen heel spannend is. En dat mag natuurlijk nooit verlammend gaan werken. Dus dat is wat ik vooral aan het doen ben, observeren van de spelers. En kijken daar waar nodig. Ik probeer die spanningen juist wat af te halen. Heel bijzonder... Normaal speel je voor 8.500 toeschouwers. Nu voor minimaal 18.500 omeloers. Dat is meer dan twee keer zoveel. Waar komen al die mensen vandaan? Die komen bij ons uit de regio. en Dat zijn mensen die dus, die dus belangstelling hebben voor Heracles. En dat komt op zo'n goed moment, omdat we bezig zijn met een nieuw stadion. Waar een aantal mensen zich van afvragen... Joh, zouden ze het stadion al kunnen vullen met 15, misschien wel 20.000 mensen? Nou goed, dit nogmaals komt op een uitstekend moment. Omdat we nu laten zien dat er zoveel mensen alleen al belangstelling hebben. En er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn. Dus ja, fantastisch voor iedereen die hier een warm hart toedraagt. Kan je het sturen? Of moet je zeggen, jongens, laat het me over je heen komen? Nee, we proberen wel degelijk het een en ander te sturen. Wat ik net al aangaf, als iemand echt... als we dat constateren vreselijk zenuwachtig is... dan proberen we juist die drukte wat af te halen. Want uiteindelijk zal het er toch om gaan hoe we voetballen. En uh, je moet helemaal niet denken aan winnen... of, of, of, of, of allerlei andere randzaken. Uh, uiteindelijk gaat het om winnen. Maar je wint alleen maar op het moment dat je goed voetbalt. Op het moment dat je je taken uitvoert. Op het moment dat je weet wat je moet doen als je de bal hebt. dat je weet wat je moet doen als je de bal niet hebt. En dat is waar het om gaat. En daar wil ik vooral de komende dagen heel veel over praten. Um, dan sta je... Zaterdagmorgen ga je weg, dan staat het hele plein daar vol. En dan? Dan is het zaak dat die jongens die energie van die mensen die natuurlijk enthousiast zullen zijn... dat ze die opzuigen en meenemen naar het trainingskamp. En uiteindelijk die dag later dat op het veld uh, uh, laten zien en gebruiken. Een ereprijs op je kont, lijst, is wel aardig. Kan je later mee thuis komen? Nou ja, dat is ook zo. Ik heb er gelukkig al een aantal staan, zelfs als trainer... Maar het is veel belangrijker voor de club. Omdat dit voor de club eh, voor de eerste keer is in de geschiedenis dat je, dat je een bekerfinale speelt. En ik heb ook die jongens voorgehouden. Pas dan als je deze winst schrijf je echt geschiedenis. Is een bekerzegen, Filip Cocu, bepalend voor de rest van het seizoen voor PSV? Nee, is niet bepalend uh, voor de rest van het seizoen. Maar als je de mogelijkheid krijgt om een bekerfinale te spelen... dan moeten wij er wel alles aan doen om de beker te winnen. Maar het geeft, geeft het... En in wel rust, want je hebt dan Europees voetbal. Jullie willen meer, maar je hebt dan in elk geval iets. Het geeft natuurlijk in een bepaalde zin geeft wel een bepaalde rust bij de club. Maar dat wil niet zeggen dat het doel bereikt is. Maar in, in, op, in dat, dat opzicht dat je Europa League gehaald hebt, ja dan wel. Ja. Het doel blijft natuurlijk voor de Champions League of direct Champions League. Dus één of twee. Ja, daar, dat is de uitdaging waar we voor bezig zijn... Om, om dat te bewerkstelligen. Mm. Als je een bekerfinale speelt, je hebt hem zelfs twee keer gewonnen. Praat je dan wel eens naar de jongens toe van dat je zegt van jongens, het is wel een prijs hoor. Ja, ja daar hebben we het wel eens, uh, wel eens over. Maar het leeft wel in de groep dat, uh, dat het een finale is, een bekerfinale. Er uh, heerst niet het gevoel van het is maar de beker. Dus die, de motivatie om... om om zondag ja, de koning op het werk te zetten wat betreft de beken. Waar we denk ik toch een aantal lastige wedstrijden gewonnen hebben. Ja, die is wel aanwezig, dus dat, daar twijfel ik zeker niet aan. Is het ook een voordeel dat je deze week eigenlijk gewoon een normale trainingsweek hebt? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik heb nu uh, ja, de hele week om, om voor te bereiden op één wedstrijd. Uh, dat is de afgelopen weken wel anders geweest. Het uh, creëert ook uh, een beetje rust in, uh, in de week. De spelers uh, hebben ook een vrije dag gehad. Uh, wat meer tactisch kunnen trainen dan uh, de voorgaande periode. Dus uh, gewoon in, puur in de voorbereiding naar de wedstrijd is dat wel, uh, wel fijner. De gespeelde wedstrijd is altijd bepalend voor de volgende. Deel je die mening? Nou, die heeft wel invloed op de volgende wedstrijd, ja. Uh, ik ben ook blij dat we de laatste wedstrijd, was niet de beste wedstrijd, maar we hebben hiervan gewonnen. Wat is de VVV? En dan denk ik dat het resultaat halen op dat moment heel erg belangrijk is met het oog op de bekerfinale. Dus dat, daarom heb ik ook gezegd uh, na de wedstrijd dat ik daar toch wel een positief gevoel over heb houden. Behalve dat het spel niet... Niet zoals het zou moeten zijn, maar wel het resultaat gehaald hebben wat we nodig hadden. Ik heb het je wel eens horen zeggen, een lelijke overwinning is ook drie punten. Precies, ja, dat klopt. In de Amsterdamse Sporthal Zuid begint morgen de Devenscup-ontmoeting... tussen Nederland en Roemenië. De Oost-Europeanen zijn behoorlijk verzwakt... omdat de belangrijkste uh, spelers het Roemeense team boycotten. Ze zijn solidair met de ontslagen teamcaptain André Pavel. Zijn opvolger, Cipian Porump, zal de klus nu met een B-team moeten klaren. Kans volop dus voor Oranje dat vandaag met veel vertrouwen bij de loting was. Floris van Hoorn maakte de volgende bijdrage. Het Hart van Amsterdam druk als altijd. Alleen is er nu geen draaiorgel en ook de duiven houden zich gedijst. Vandaag wordt er op de Dam getennist. Een kliniek door het Nederlandse Davis Cup team moet de driedaagse confrontatie met Roemenië inluiden. En dan gaan we nog Verder één keer spelen en prijzen veel. Ja, we helpen rechts. Ja. ja, met je vast Zo. Naar de demonstratie volgen de handtekeningen. Hoe lang sta je hier al? Tien minuten. Speciaal, van de handtekeningen. Moeten ja. we in de school? En dan is het tijd voor de loting in het Krasnopolski hotel. So Thomas Schroelen is the number two player of Netherlands will play with the number one players of Luccano the first match tomorrow. Inzet van het duel is een plek in de promotie-degradatiewedstrijd voor de wereldgroep. Ja. Daar. Door een intern conflict missen de Roemenen de hoogst geclasseerde spelers. Wat overblijft zijn nieuwe gezichten, ook voor de captain van het Nederlandse team, Jan Siemering. Nou ja, deze week heb ik ze eigenlijk voor het eerst aan het werk gezien. Want we hebben natuurlijk ondertussen wel goed bekeken wie wie is en op welke manier ze spelen en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Maar voor die tijd moet ik eerlijk bekennen, kende ik ze niet en was het een verrassing natuurlijk hoe ze zouden spelen. Je ziet ze hier trainen in Amsterdam. Heb je dan voldoende informatie? kom je wel een hoop te weten al in, in korte tijd. Je hebt ze natuurlijk niet in wedstrijden gezien. Dus je weet nooit hoe dat onder spanning en hoe, hoe dat onder druk zal gaan. Maar je analyseert slagen, je kijkt hoe ze bezig zijn. En, uh, het, is een, het is een jonge groep en, uh, die heel serieus bezig zijn. Vanaf de zondag dat ze aangekomen zijn, hebben ze gelijk uh, op zondagavond anderhalf uur getraind. En ook elke dag als we ze natuurlijk komen in de afwisseling van de baan. Hè, als wij getraind hebben, dan komen zij eraan. Ze doen ze ruim warming-up, ze zijn heel geconcentreerd met hun trainingen bezig. En ik denk dat het een, een jonge groep is die, die een kans krijgt nu om voor hun land te spelen. En dat ze willen laten zien dat zij ook heel goed kunnen tennissen. En, en, die, en die kans ja. met beide handen willen aangrijpen natuurlijk om, om te laten zien wat zij in hun mars hebben. En daar moeten we wel op voorbereid zijn natuurlijk. En niet alleen maar kijken naar een ranking. En daar zijn de matchpoints. De zeer zwaar bevochten matchpoints. Ja, hij pet ze. De nog het is wel wat op. anders dan 1997 hè? Ja. Die kent hij wel. Ja, het is een dubbele fout. Oh, oh, oh. Wat een zuur einde voor de Roemenen. Wat een overwinning voor Jan Siemering. Die waren, die waren bekend voor ons inderdaad. En ook daar was het verrassend in ieder geval hoe de eerste dag verliep. En ook uiteindelijk natuurlijk het eindresultaat. 2-0-8, 3-2 winnen. Ja, dat is, dat is heel bijzonder. En nu, kan, weet je, nu heb je ook weer een, een wedstrijd waarvan je van tevoren eigenlijk niet zo goed kan inschatten hoe dat moet gaan lopen. Wel voor de buitenwereld, want we kijken naar rankingen en zien van nou, dat moet geen probleem zijn. Ja, dat klopt, dat ben ik met je eens. Maar je weet natuurlijk nog niet wat je moet verwachten op de baan. En mijn eerste taak is daarin gewoon van, weet je, ik moet zorgen dat die spelers hun beste tennis spelen, uiteindelijk. En als ze hun beste tennis spelen, dan moet het winnen, moet het gevolg zijn daarvan. Please come forward the two captains. Jan Twee spelers van Oranje zijn terug op de baan na een lange blessureperiode. Timo de Bakker en Thomas Schorel. De Bakker is niet opgeroepen, Schorel maakt wel deel uit van de ploeg en opent het toernooi tegen Petru Alexandru Lucanu. Een tegenstander waar hij weinig van weet. Ja, hij staat iets 450 van de wereld. Ik heb hem denk ik een jaar geleden of anderhalf jaar geleden een keer zien spelen. Maar daar kan ik mezelf nog heel weinig van herinneren. Uh, ja, wat we weten is dat hij linkshandig is uh, dat hij in de training uh, veel volley heeft gespeeld. Uh, of hij dat ook in zijn wedstrijden gaat doen, dat moeten we maar uh, bekijken. Misschien heeft hij dat gedaan voor, ja, om te oefenen. Uh, maar ja, dat is tot nu toe wat we weten. Uh, en, ja, hij zal waarschijnlijk meest, als meeste Oost-Europeanen een iets betere back hebben dan voorheen. Maar dat is maar, zullen, we morgen, ja, zullen we morgen tijdens de wedstrijd wel merken. Uh, maar ik ga sowieso gewoon mijn eigen spel spelen. En dan kijk ik wel uh, ja, wat hij daarvan vindt. Twee spelers komen terug uit hun blessure. Timo de Bakker en Thomas Schorel. Waarom is uh, de ene er wel bij en de ander niet? Um, nou, omdat Thomas uh, sinds uh, zijn schouderblessure al aardig wat toernooien gespeeld heeft. En op mij een hele goede indruk maakte. Uh, fysiek gezien, maar ook qua tennis. En... Uh, en de laatste Davis Cup wedstrijd die hij speelde in Zuid-Afrika... heeft hij uitstekend gepresteerd tegen Kevin Anderson, in ieder geval in mijn ogen. En uh, ja, die heeft gewoon de laatste tijd meer wedstrijden gespeeld dan Timo. Timo uh, zit qua ranking is die afgezakt, waardoor hij niet alle toernooien meer kan spelen. Hier en daar uh, kwalificatie moet spelen. En de laatste maand is eigenlijk een periode geweest in de kalender die voor spelers met een ranking zoals Timo nu heeft... heel lastig is om toernooi te spelen, omdat er niet zo gek veel zijn. En uh, ja, dat, dat breekt hem dan op uiteindelijk. Want ik wil wel spelers hebben die... of laat ik het zo zeggen, spelers die niet spelen... die hebben minder kans dan spelers die wel spelen. Al dus team Captain Jan Siemering, Thomas Schorl opende de wedstrijd morgen in het eerste enkelspel. Daarna speelt Kopman Robin Haas in de tweede partij tegen André Dejescu. Zaterdag vormen Jean-Julien Roger en Igor Seisling een dubbel. En daarna volgen nog twee enkelspelen op zondag. Dan wielrennen, Levi Leipheimer is voorlopig uitgeschakeld. Hij blijkt bij het trainingsongeluk van afgelopen zondag zijn linker kuitbeen te hebben gebroken. Leipheimer werd tijdens de training van achteren aangereden door een auto. En hij moet minimaal twee weken rust houden. Dan wordt zijn toestand opnieuw beoordeeld. Hij heeft zich ook afgemeld voor de ronde van het Baskeland. En voetbal, Kenneth Vermeer gaat een nieuw contract bij Ajax tekenen. De keeper en de club werden het eens over een verlenging tot medio 2015... Zijn oude contract liep volgend jaar zomer af. Vermeer nu 26, speelt er vanaf zijn 13e bij Ajax. Direct na 9 uur pakken we hem natuurlijk op bij de wedstrijd tussen Valencia en AZ. Het moet het avondje worden van Alkmaar en Omstreek. Tot zo vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Haisel Erboudak, directeur van het Slotervaatsziekenhuis... over de miljarden euro's die we onnodig aan zorg uitgeven. Actrice Adelaide Rozen als gastrecensent. De rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. En de 13-man sterke band van de Duits-Turkse Volkan daar. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1, het nieuws.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 Rillen en rammelen over de beroemde kasseien van Parijs-Roubaix. Tips van Fabian Cancellara, Serva's Knaaf en Roger de Vlaming. Verhalen op en langs de route. Donderdagavond, half tien, Nederland 3. De Sport Special over Parijs-Roubaix. Eindelijk. Buiten spelen, buiten fietsen, buiten chillen in de nieuwste lentelooks. weekam.nl heeft volop vrolijke shirts, toere jeans en mooie sneakers voor kids.